In trouw zegt de voorzitter van de Vereniging van gynaecologen positief verrast te zijn over de cijfers. Die last-minute-opnames zijn vaak gevaarlijk voor moeder en kind. De daling komt waarschijnlijk doordat steeds minder vrouwen thuis bevallen. Ruim 2,3 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de ontknoping in de eredivisie van het voetbal. Studio Sport was tussen 7 en 8 de op 1 na best bekeken uitzending van gisteren, meldt de Stichting Kijkonderzoek. Alleen het NOS 8-uur-journaal werd beter bekeken. Vorig seizoen, toen PSV ook kampioen werd, keken er 1,8 miljoen mensen. Dat is veel minder, maar de ontknoping was toen ook minder spectaculair. Vandaag praat de Eurogroep over de toekenning van een derde steunpakket voor Griekenland. Het gaat om een financiële injectie van 5 miljard euro, waarover vorig jaar een akkoord werd bereikt. Gisteravond stemde het Griekse parlement met een kleine meerderheid in met hervormingen die nodig zijn om deze financiële steun te krijgen. Dat betekent dat de Grieken weer een miljardenbezuiniging te wachten staat.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 In de Randstad daar staan nog 30 files, goed voor 175 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Klopet, Eemnes en Klopet, Muidenberg 12 kilometer. Door een kapotte auto. Er is één reis ook dicht. Je hebt ruim een half uur vertraging. Op de A12, op de A2 moet ik zeggen, richting Amsterdam. Daar staat tussen Vianen en Utrecht-Leidse Rijn 12 kilometer. En op de A6 richting Muiden. Tussen Almere, buiten en Klopet, Muidenberg 12 kilometer. Met ruim een half uur vertraging Op de A27 van Utrecht naar Gorkum Dan rijdt het langzaam over 13 kilometer Tussen Houten en Noordloos En op de A28 in de richting Utrecht Dan staat 10 kilometer file Tussen Strandhorst en Klopend Hoeverlaken. Tot zover de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud Tegen een eerlijke prijs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 In het begin van de uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM gaan we terug naar de jaren 80. Wat wel lekkere muziek werd er toegemaakt, hè? Joder, Shirley Roth. En in die evening, uur 2, weer een druk uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl er momenteel druk gereced wordt op het Circuitpark Zandvoort tijdens de 12 uur van Zandvoort, uh, de Hoek Races, uh, gaan wij het tweede uur in. En uh, wat gaan we daarin doen? Oh, zometeen gaan we weer schakelen met onze collega Maurice Mulder... want die is in het centrum van Zandvoort aan het filmen. Want het is druk in het dorp. Heel druk. Ja. En natuurlijk niet, uh, niet alleen in het dorp, maar ook op het strand. En natuurlijk met dit weer, wat wil je nog meer? Reuring in Zandvoort. Dus met een over een anderhalf, tweetal platen gaan we weer schakelen met Maurice Mulder. Uiteraard rond de klok van half vier, een vast item, de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier vast bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de, de tweede etappe van de Giro d'Italia, waarin te, ton, Tom Dumoulin. Uh, gisteren de tijdrit won, waardoor hij morgen in het. In het... welke kleur mocht hij starten? In roze. In roze mocht hij starten. Er is momenteel een kopgroep van een drietal renners, een Spanjaard, een Italiaan en een Nederlander, Chalinga, die ongeveer een kleine zeven, of een, rond een zeven minuten voorsprong hebben op het peloton met nog zeventig kilometer te gaan, ook dat houden we voor u in de gaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw lokale zender ZFM. En weet je, albert wat we vanmiddag ook uh, volgen? Nee? De wedstrijd van de Veteranen 1. Okay. Ze spelen vandaag uit tegen de Koninklijke oh, stropdras... HFC. je mee. Momenteel Ruststand daar, 0-1. Dus een mooie voorsprong voor de heren. Hmm. Lekkere muziek onderweg, ook vanmiddag in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En heb je het telefoonnummer van Albert-Jan, te later zijn welkom hoor. WhatsApp ze maar door, hier is Joshua Kennersen. From a phone booth in Vegas, Jessica calls at 5 a.m. To tell me how she's tired, of all of them.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 She says, get your stuff together, bring Moes and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time is gonna last yeah. Jesse paint your picture. Turn out just the way you play Een bollje op zijn tijd zou ik helemaal niet erg, hè, Albert Jan? Nee, weet ik niet erg. Nee, zo is maar het. Als je op het strand zit, is het toch wel lekker als eh, echt het zonnetje schijnt. En wat je ook moet doen als je op het strand zit, de radio meenemen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is.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 Took a cruise, turn to a hell ride What your girls do like Frankenstein Bride. Watch your next move out of this trap. Six foot on the line on your back. I ain't the first to say this in the form of a rhyme, But I say no slack, and I can't hold back now. Yeah, let the music. een geweldige plaat. Hè? Deze van de stereo MC's en Lost in Music. Ja, we gaan naar het uh, strand van Zandvoort. Wat heeft die uh, Maurice Mulder toch een rot job, hè? Als verslaggever van CFM. Maurice? Ja, ik heb een uh, heel vervelend leven zo. Hoor. Heel vervelend? Want uh, waar ben je nu? Ik uh, sta nu aan de voetlijn uh, ten van strand ten 12 uh, aan de zee. Ik sta toevallig ook aan de zeekant. En uh, ik moet zeggen dat het water... Wat ik net zei, dat het niet zo druk bezocht was... dat valt eigenlijk best wel mee. Want dan zag ik het vanaf boven op de boulevard. En als ik nou zo kijk in het water zo om me heen... dan zijn het toch voldoende, voornamelijk kinderen aan het spelen in het water. Oké, okay, en uh, uh, uh, even, even een vraagje tussendoor. Hebben die kinderen ook allemaal zo'n polsbandje om? Nee. Nou, dan, dan, ik, uh, dan, dan, dan, dan, dan ligt er nog een schone taak voor de reddingsbrigade klaar... Om, uh, om, dat die mensen even zo'n polsbandje ophalen. Want volgens mij is het één grote mieren open, Hoop, of niet? Nou, dat valt op zich maar wel mee. Het is laag water. Dus daardoor hebben we een uh, groot strand vandaan. En uh, ligt het niet als uh, nou, sardientjes in de blik, als haringen in de ton, hoe we het noemen. Uh, dus het ligt wel wat verspreid, gelukkig. Maar sowieso is het altijd wel aan te raden voor kinderen om polsbandjes uh, om te doen. Voor het geval dat ze weglopen natuurlijk. Ja, nee, uit het zicht van de aandacht van de ouders worden onttrokken, om het maar eens te zeggen. Maar goed, we ja, uh, uh, daar. Ook, uh, zoals net ook reden een uh, hele grote viska voorbij. Nou, je kind zal er maar achter weglopen en dan binnen een split splitsekent is het gebeurd. Ja. Uh, en, uh, jij, jij vroeg ook nog een hele prangende vraag over de, de kleding. Ja. Nou, dat kan ik jou gaan vertellen als je dat wil, hè? Ja, want de laatste keer dat ik jou aan de telefoon had, stond je nog op het station. Nou, dan komen de mensen, zodra er een zonnestraal is, natuurlijk al, uh, al met, met heel weinig kleding richting Zandvoort. Uh, uh, hoe zit het er nou op het strand uit? Ja, ik uh, zit nu naar een uh, groep van uh, negen man en vrouwen te kijken. Die hebben witsuits aan en t-shirts eroverheen. Die waren net aan het inlopen en weet ik wat. Dat zal wel een uh, speciaal uitje zijn. Ik zie op de surfplank liggen. Verder is het strand uh, goed verdeeld in de badkleding en de gewoon textiel. Want af en toe als het zonnetje weg is dus en mensen die de eerste keer in de zon zijn ook, ja. uh, is het toch nog wel aan te raden om een beetje textiel aan te houden, zodat dus je niet helemaal af het strand natuurlijk. Nee, ziet. voornamelijk badkleding en uh, erg leuke badkleding zit er ook uh, tussen, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, en uh, als het goed is zie, zie je ook heel veel zonnebrandflesjes uh, staan? Uh, uh, mag voor mij nog wel meer. Ik denk dat de meeste mensen het van in hun tas gestopt hebben. Maar voor mij mag inderdaad nog wel meer zonnebrandflesjes uh, zichtbaar aanwezig. Ja, hoe is het op dit moment uh, met de windrichting? Hebben we nog een uh, oostenwindje of uh, komt die weer uh, uit het westen? Nee, juist. Zeker, uh, hij hoort het volgens mij wel een beetje. Kijk, hij komt uh, aflandig, is hij? Zo heet het dan. Ja, ja en dat betekent uh, dat uh, de Reddingsbrigade ook op uh, zee aanwezig is om ervoor te zorgen dat er geen mensen die uh, te ver de zee op gaan. Ja, als je met een luchtbeetje bent of op zo'n bandje, dan uh, drijf je nu gewoon heel makkelijk af. Daarentegen er bijna geen stroming, ook bijna geen golfslag. Maar de Renniesberaden die vaart op het moment volgens mij met vier boten, als ik het zo zie. Dus uh, ze zijn goed vertegenwoordigd om het uh, oog in het zeil te houden... en de veiligheid van de strand te waarborgen. Zodat we ook die blauwe vlag die we jongsleden weer hebben gehad... ook gewoon helemaal uh, kunnen behouden natuurlijk. Ja, heb je al een van de vrijwilligers uh, van de reddingsbrigade vandaag kunnen spreken? Hoe zij uh, de dag tot nu toe ervaren? Nee, nog niet. Ik ben ze nog niet tegengekomen op het strand zelf. Uh, ik zie ze enkel nog op het water. Maar uh, we lopen heel rustig aan zo direct uh, richting uh, de Zuidpost. En dan uh, denk ik dat ik wel iemand tegengekomen. Oké, okay, dan gaan we je straks weer bellen, Maurice. Dankjewel voor dit moment. Ja, graag gedaan. Oké, okay, live vanaf het uh, strand. Bij ANC was hij daadwerkelijk ANC, hè, Maurice Mulder. En straks verderop in deze uitzending worden we meer onder meer over de Reddingsbrigade. Wat zij tot nu toe vandaag allemaal te doen hebben gehad. Hier is Echo Smit. Mm. Cruz has fallen behind think you are a new kind of James Dean But the only thing I've ever seen We zijn ook de tv aan het volgen natuurlijk. He, de Rosse show, he, de Giro, die uh, gisteren is gestart hier in uh, Nederland. En dat valt mij op, uh, Albert Jan, daarom kwam ik eigenlijk ook op deze plaats van Harpo uit de jaren 70. Geen movie star. Dat heel veel van die wielrenners, die hebben op hun shirt staan. Movie, movie star. star, ja, zo kwam ik erop. Goed, even een tussenstandje. Nou, het is, de beelden zijn prachtig van het Nederlandse land. Molens, bruggen. ...en een prachtige zon en het uh, peloton... Op, ...momenteel op uh, ruim vijf minuten achterstand... ...op een drietal uh, ontsnappers. Een Italiaan, een Spanjaard en een Nederlander... ...en die luistert naar de naam Chalingi. Dus nog met een uh, kleine 74 kilometer te gaan... ...en vijf minuten voorsprong... Uh, ...gaan wij richting uh, finish. We houden het voor u op de, uh, in de gaten. En ik moet nog even een rectificatie doen... ...over ten aanzien van de MotoGP... ...die morgen van start wordt, uh, gaat in, uh, in Frankrijk... En wel op het circuit van Le Mans. De startopstelling is als volgt. Op uh, Pool start Jorge Lorenzo uit Spanje. Gevolgd door Marc Marquez uit Spanje. En Valentino Rossi start van een zevende plek. Hij staat wel derde in het WK met 58 punten. En Marc Marquez leidt het WK-stand na vier wedstrijden met 82 punten. Dus Jorge Lorenzo morgen van Pool. Gevolgd door Marc Marquez, twee Spanjaarden. Op de derde plek Andrea Iannoni uit Italië. En zoals gezegd, op een zevende plek Valentino Rossi. We komen dan morgen natuurlijk uitvoerig tijdens Zandvoort. Op zondag weer bij u op terug. Nou, de top 2 was in ieder geval helemaal correct. Dat was helemaal goed. Ja toch? Zo dadelijk de evenementagenda. Hou de radio aan op CFM Zalvoort. Hoor je wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Hier is Workouts.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 '63. I'ma buy a new no Saleen. Let her ride in the forest with me. Oh she the babe. I'm her boo. It's heb ik mijn werkgever nog niet zo gek gekregen. Oh. Work from home. Lijkt <laughs> we wel lekker hoor, Albert-Jan. Ja, nee, maar moet je thuis wel aanpassen gaan. Praten, hoor. Ja, rappe, rappe dagen. Af <laughs> en toe ook een beetje genieten van de zon. <laughs> ja. Work from home. Je de single van Fifth Harmony. Het is drie minuten over half vier. De evenementenagenda. Ja, luisteraars en kijkers. Het is dit weekend de laatste mogelijkheid voor u... om de overzicht en toonstelling van Frans Molenaar te bekijken. Want morgen om vijf uur sluit... Deze overzicht-tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. En zoals u weet is Frans Molenaar opgegroeid in Zandvoort. En via zijn vader kwam hij in de modewereld terecht. Hij vond de naam Molenaar in eerste instantie niet chic genoeg voor een internationale ontwerper. In Zandvoort heten alle visboeren Molenaar, zei hij ooit. Maar nogmaals, u kunt dit weekend nog genieten van de overzicht-tentoonstelling van Frans Molenaar in het Zandvoorts Museum. En terwijl wij met de evenementenagenda bezig zijn, wordt er druk gereest tijdens de Henkoek 12 Hours Zandvoort. En de finish wordt vandaag rond de klok van 20 over 6 verwacht. Dus als u nog wat wilt genieten van racegeweld, en het is echt racegeweld op hoog niveau, dan, dan, dan kunt u nog even naar het circuitpark Zandvoort toe gaan. Om het laatste gedeelte van deze 12 uur race te bekijken. Op het circuitpark Zandvoort. De finish van de Henkoek 12, nogmaals, is uitgepland gepland voor de klok van 20 minuten over 6. En vanaf vanmiddag was er een, is er, is er een, de opening van het strandseizoen bij Vibe Events plaats. En dan hebben we het over Tijn Akersloot Boulevard Paulusloot nummertje 1. Een hele middag vol met allerlei uitdagingen en leuke gratis clinics. Van powerkijten tot beachtennis en van brandingsgraften tot schatzoeken En nog veel en veel meer. Dat alles bij Tijn Akersloot deze middag tijdens de opening van de Vibe Events. En als u denkt dat er morgen geen racegeweld is op het circuitpark Zandvoort... nou, ik kan u gelukkig mededelen dat er morgen ook van alles aan de hand is op het circuitpark Zandvoort. En dan heb ik het over de Japanse Autosportfestival. Japfest, zoals het genoemd wordt, het Japanse Autosportfestival op het Zandvoortse circuit. Met recht mogen ze dit jaar het grootste Europese evenement noemen... voor de liefhebbers van Japanse sportieve auto's. En dat is dus morgen op het circuitpark Park Zandvoort. Meer informatie over dit Japanse autosportfestival kunt u uiteraard terugvinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl. En het uh, laatste jazzconcert morgen ook voor de zomerstop. Jazz in Zandvoort met Menno Daams en Ronald Jan Jansen Heid, uh, Heidmaier. En uh, dat is dus morgen en het begint om half drie. Begint het concert tot half vijf. En jazzliefhebbers weten het inmiddels. Dat wordt allemaal verspeeld in Theater de Krocht aan de Grote Krocht 41. Dus morgen het laatste jazzconcert voor de Zomerstop. Met Menno Daams en Ronald Jansen Heijmaier. En dat begint om half drie. De entree is 15 euro. Meer informatie over de concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Gaan we naar 13 mei, 8 uur s'avonds. Zing mee met Gree bij Rabbel. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen... met zeemansliederen en oude liedjes die worden gezongen... onder begeleiding van niemand minder Gree van den Berg. Het begint om 8 uur, de toegang is gratis en alles mag en niets hoeft. En dan hebben we het natuurlijk over Rabbel, Kerkplein 7... en dat allemaal op 13 mei. Zing mee met Gree bij Rabbel, 8 uur s'avonds. Entree nogmaals, is gratis. Dan gaan we naar de algemene pubquiz, ook op 13 mei. En die begint om 10 uur s'avonds. En het is de, ook de laatste quiz voor de zomerstop... bij Café Koper op het Kerkplein. Laat de strijd maar beginnen. Dus algemene pubquiz op 13 mei vanaf 10 uur. Entree is 2,50 euro. En het speelt zich allemaal af in Café Koper. Meer informatie over dit evenement... en over alle andere evenementen van Café Koper... kunt u terugvinden op www.cafekoper.nl. www.cafekoper.nl dan is op 14 en 15 mei wederom racegeweld op het circuitpark Zandvoort... tijdens de bekende Pinkster Races. En natuurlijk is CFM ook daar met live verslaggeving aanwezig. Met de Pinkster Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers... een fantastisch raceweekend. Naast de selectie van Nederlandse kampioenschappen... omvat het raceprogramma op het circuitpark Zandvoort... een internationale line-up van spectaculaire gastseries. Dat allemaal op 14 en 15 mei... de bekende Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort... Meer informatie uiteraard op de website www.cpz.nl www.cpz.nl En ook op die 15e mei worden de klassieke liefhebbers uh, niet vergeten... want dan vanaf drie uur is het weer tijd voor Classic Concerts Martijn en Stefan Blaak. Martijn en Stefan Blaak verzorgen op zondag 15 mei het pianoconcert... in de Protestantse Kerk tijdens de Classic Concertreeks. Het programma is nog onder voorbouw. Een half uur voor aanvang van de concerten is de kerk geopend. 15 mei vanaf 3 uur. Entree 5 euro. En meer informatie over dit classic concert van Martijn en Stefan Blaak... kunt u uiteraard terugvinden op www.kerkzandvoort.nl. www.kerkzandvoort.nl Dan zijn we er nog niet, want op 15 mei vanaf 4 uur... barst het geweld op het strand los tijdens Zandvoort Alive. En dat doet dat in de 00.00 uh, .00 uur diezelfde nacht. Voel je het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke vers gemaakte Mojito opslurpt? Heel goed, zand wordt alive, zorgt namelijk op 15 mei... Weer voor een stranddag die je in ieder geval vast goed in je agenda moet zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is dus gratis. Laat de zomer maar komen op deze 15e mei. En dan hebben we het natuurlijk over strandpaviljoen Mango's Beach Bar... en Brussel's A.C. Boulevard Bernard. Strandafgang 14 en 15. Het wordt weer een swingfestijn vanaf 4 uur op deze 15e mei... tijdens de Zandvoort Alive. Zo, dat was weer heel wat, eh, Albert-Jan. Dat was weer wat, Neem he? even een slokje water. Gaan we doen. Nou, heel goed. Zie je in Stadvoort op zaterdag bij je eh, tot aan vijf eh, uur vanmiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en hou de radio aan, hè, Want er komt nog heel veel lekkere muziek aan. Waaronder deze van Kate Bush. Tijd niet gehoord, hier is Babushka. She test us, she knew exactly. Ik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 heeft er wel spijt van, hè? If I were sorry, hoor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, de gemeente blijft maar strooien met uitnodigingen, Albert-Jan. Klopt. Ja, weer reden. Eerder in het programma hadden we al de uitnodiging voor aanstaande maandag, uh, tijdens uh, de informatieavond om in, omtrent het sanctiebeleid Horeca hier in Zandvoort. Maar uh, er is nog meer, want op woensdag 11 mei vieren de wethouders Shalik, uh, Bluis en Kuipers samen met andere betrokkenen de start van de proef op om de boulevard van Zandvoort aantrekkelijker te maken. Kom, heb ik dat ook vaker gelezen? Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard, wordt deze zomer een proef gedraaid. met een aantal maatregelen om de boulevard aantrekkelijker te maken. Vorig jaar, oh ja, is daar een start mee gemaakt. met het plaatsen van kiosken en een fitnesscircuit. dat al door veel sporters is afgelegd. Op maandag 9 mei worden op de boulevard van het Venema Plein 22 palmbomen geplaatst. Het, het doel is om deze onderscheidende keuze te uh, kijken hoe bijvoorbeeld een vergroening van de boulevard een bijdrage kan leveren om de boulevard aantrekkelijker te maken. De bomen worden gehuurd tot en met september. Voor Pasen van dit jaar is ter hoogte van het Venema Plein aan de kustzijde op twee plaatsen een duin gerealiseerd met helmgras en twee zitbanken. Ook op de Van Venemaplein boven de sportschool... is een tijdelijke duin met helmgras gemaakt. De duinen op deze locatie blijven in principe tot 2020 liggen... of zoveel eerder als de boulevard opnieuw wordt ingericht... of het resultaat van de proef aanleiding geven om de duinen te verwijderen. Dan hebben we ook nog het muur van het Dolphirama. De afgelopen week is door vrijwilligers de muur van het Dolphirama wit geschilderd. Op 25 april van dit jaar is op een muur een weerbestendige fotoserie geplaatst... met als thema Zandvoort, vroeger, heden en toekomst. Met de foto's wordt de Zandvoortse identiteit aan het publiek getoond. De proef met kiosken op de boulevard was vorig jaar een succes. Daarom worden in juni opnieuw drie kiosken geplaatst. De kiosken zijn iets anders dan vorig jaar. Ze bieden meer ruimte en ze zijn beter bestand tegen het weer. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn... bij de feestelijke start van de proef op de boulevard van Zandvoort. Nogmaals, de datum 11 mei, de tijd 11 uur s morgens... en de locatie burgemeester van Venenplein Zandvoort. Voor meer informatie verwijzen we u naar mevrouw Plantinga... communicatiegemeente Zandvoort. Nogmaals, dus op woensdag 11 mei om 11 uur s morgens... de feestelijke palmbomen, extra duinen en kiosken op de boulevard. En wederom een nieuwe start... En een proef om de boulevard van Zandvoort aantrekkelijker te maken. En de kiosken, die uh, drie uh, stuks, die zijn te huren, hè? Gewoon even gaan naar www.zandvoortpromotie.nl En wie weet zit jij van de zomer in een van deze drie mooie kiosken. Een stukje ruimer en uh, groter en mooier dan uh, verleden jaar. Dus wat wil je nog meer? We schrijven deze groep niet met een C. Nee, het zal wel lekker zijn bij de Duitserwachter van Vandaag. Maar met een G. Stegolf hoorde je. En de wallpaper. Jawel, we gaan weer even naar het uh, roze partijtje kijken in uh, Nederland. We hebben het over de Giro. Ja, met prachtige beelden tussen, uh, in het gebied rond Arnhem en Apeldoorn. Uh, ze zijn op een kleine 60 kilometer van de finish. En de, er is nog een kopgroep van een drietal renners: een Spanjaard, een Italiaan en een Nederlander. En Chalinga. De koe. Zeg je? En, en en de een koe? koe. Die, hoort, die hoort er ook bij, ja. Nee, inderdaad. Nog een kopgroep van drie man: Spanjaard, Italiaan, een Nederlander, Chalinga. Ze hebben nog een voorsprong van 4,16 uh, seconden. op het peloton met nog een kleine 60 kilometer te gaan. Dus we houden nu op de hoogte. Maar nu geheel iets anders. De nieuwe naam van het voormalig gemengd Zandvoorts Koperensemble is bekend. De wapenzangers van Zandvoort namelijk. Dat onthulde Theo Verburg een week geleden tijdens de eerste zangavond van dit koor in het wapen van de Zandvoort. De belangstelling voor die avond was overweldigend. Circa 50 mannen en vrouwen zongen er lustig op los. Zeemansliederen, smartlappen en shantikoren, ze werden allemaal uit volle borst meegezongen op de accordeonsklanken van Gerard Bosman. Iedereen voelde zich meteen thuis op deze nieuwe locatie. De uitbaten Brigitte en Rob van het Wapen wisten niet wat ze meemaakten. Dit hadden ze niet verwacht, al dus Brigitte. Ik hou wel van die muziek, helemaal gezellig. In feite was alles bij het oude gebleven, inclusief de loterij... met leuke originele prijzen. Theo Verburgt hield het na afloop een goed gevoel over... aan de start van de Wapenzangers van Zandvoort... Bij de alle bekende gezichten die je bij Café Koper zag... waren hier nu dan ook van de partij. En wat ik ook leuk vind, is dat een aantal jonge mensen is aangeschoven. En het is een geweldig begin van wat iets heel erg moois kan worden. Dus nogmaals, het voormalig gemengde Zandvoorts Koper Ensemble heet en reporteert tegenwoordig in het wapen van Zandvoort onder de naam Wapenzangers van Zandvoort. En tegenwoordig heel veel activiteit op het gastensplein bij het wapen. Klopt. Bijvoorbeeld op 5 mei hadden ze ook een geweldige band. Twee zangeressen. Ze noemen zichzelf Bem. Met een uitroepteken. Maar die konden zingen, joh, die dames. Okay. Moet je maar eens op Facebook kijken. Dan kom je de clipjes toch al tegen. Is echt leuk.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 Zeg nou weer. Leuk ken deze nieuwe zin van 21 Pilots. Jorden bij CFM op zaterdagmiddag. Dit was stressed out vandaag. 27 graden in Zandvoort. Heerlijk warm en een zonnetje erbij. En dat betekent over volle treinen richting Zandvoort en richting strand en centrum. Jawel, breekt ons meteen bij de laatste plaats voor het nieuws weer van 4 uur. Hier zijn de Pasadena's en Riding on the Train. Graag tot zo!